Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gesbijstandverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Ja. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het OM denkt dat de moord op een rijke pensionado in het Limburgse Herkenbos... volgde op een mislukte woningoverval. Een slachtoffer werd eind vorig jaar doodgestoken met een soort speer. Het OM had er ook rekening mee dat de verdachte zijn moeder heeft vermoord. Ze wordt al bijna een jaar vermist. Er worden morgen waarschijnlijk geen vluchten geannuleerd op Schiphol. Volgens de luchthaven zien de weersomstandigheden er gunstig uit. De afgelopen dagen werden steeds honderden vluchten gecanceld. En in Drenthe worden sommige provinciale wegen afgesloten omdat ze onbegaanbaar zijn. Er valt niet tegen op te strooien, zegt de provincie. De nachtopvang voor daklozen in Amsterdam is vol. Vanwege het koude weer waren er al 250 extra plekken ingericht... maar ook dat is niet genoeg. De gemeente kijkt nu of er nog extra bedden kunnen worden neergezet... of dat er een extra noodlocatie wordt geopend. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker in beslag genomen... voor de kust van Schotland. Het staat al jaren op de sanctielijst... omdat het levert aan een bedrijf... van de Libanese terreurorganisatie Hezbollah. De Amerikanen wilden de tanker eerder al tegenhouden bij Venezuela... maar dat mislukte.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 Oscar, dankjewel. Het is zes uur geweest. Zometeen meer slam middagshow. Eerst even de wegen met de Flitsmeister. Drie vertragingen. A6 richting Emmeloord. Tussen Urk en Emmeloord. Vijf minuutjes daar. A7 richting Heerenveen. Tussen Prinses Margriet Tunnel en Jauren. Daar zes minuten. En de A32 laat in het overzicht richting Weerdum. Tussen Wolvega en Heerenveen. Acht minuutjes daar. Oh, daar schrik ik wel een beetje van. Waarom schrik je daar van? Dat, uh, ja, dat heb ik gewoon af en toe. Uh, Eén flitser. Uh, super knuizig. Op de N... <lacht> Ook nog een N-weg. Telt ook gewoon mee, hè? Die, die heeft gewoon straf gekregen. Dat kan niet <laughs> anders. Ga maar op de N-weg staat. <laughs> Wat echt voor die vent. Ga, Ga jij maar naar de N18. Op oh, vrouw. Ja, lekker woke houden. N18. Beide richtingen. Bij Lichtenvoerde. 224,6. Succes.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 Patrick, Erik, Jan en Julia. De Slammiddagshow, daar worden ze meteen handen gelezen door professor Drap. Oh. En een nieuwe Slammiddagshow, mashup zo meteen Met daarin, Justin Timmerleek. En dit is Tellerswicht. Swift. Of Ophelia. Hi, this is David. en Bunny Tyler. Die uh, ken jij ook nog wel, uh, Erik-Jan uh, Roosendal. Ik heb er niks mee gehad. Dan... <laughs> okay. Together in the Slam middagshow. Laat je even horen van professor yeah. Ja, Hij is weer. En hij heeft de reis overleefd. Hoe dan? Ja, dat vraag je me af. Hoor. Het is een, een hectische periode, zeg maar, feestdagen... dat dan overal gespeeld feesten en partijen. Maar uh, eigenlijk, laten we zeggen... kijk, we, we zitten zit in het nieuwe jaar... en ik had vanmorgen, ik heb thuis een glazen bol. Oh, god. Oh. En uh, ik, dacht, ik dacht aan jullie, ik dacht aan Patrick, ik dacht aan jou, ja. Erik Jan... Het volgende. Ik kijk Patrick even aan. Jouw glazen bol. Oh jee. Die zijn van... Oh, daar met... gaan we. Ja, uh, We gaan meteen maar. We heb gaan je... gelijk beginnen. Neem heb je een trommelgroffel onder je knoppen? Uh, niet onder de knop. Als jij een uh, pauke wil, dan moet jij eens even opletten dat uh, ik helemaal niet aan het rekken ben op dit moment. En dan dat je je kan nu. Oké, oké. Okay, okay, dat klinkt heel goed. Uh, de glazen bol zegt: Je bent een commando. Je bent een commando op de radio. Laten we zeggen tussen je heerst. Je bent autoritair en je bent creatief. Dat betekent 2026. Het komt heel goed met jou. Heel goed. Met jou. Ja, Zij de glazen bol. Oké. Okay. Oh, dat is heel Lekker. aardig van de glazen bol. Hey, Dan kijk ik uh, Erik Jan aan. Oh. De glazen bol. De glazen bol. Ik tel muntjes. En je hebt muntjes naar boven en muntjes naar beneden. 2026. Ga je cashen. Zei de glazen bol, Erik oh. Jan. Oh, Want je bent eigenlijk. Uh, ik, ik heb hem al gepakt vorige week. De crypto. Ben je al te zien of Lekker. niet? Lekker. Lekker, man. En ja? Julia. Gefeliciteerd. Dank je wel. 2026. Ik zal je wat leuks vertellen. Er kiert een nieuwe relatie in 2026. Oh, oh mijn er kiert een nieuwe relatie in 2026. Van harte gefeliciteerd. Dat zegt de glazen bol. Dankjewel. Oh, toch vijf Toch dan. <lacht> <lacht> Uit, waar zeg, woensdag is het vandaag. Wil jij ook dat je hand gelezen wordt? Dus niet de glazen bol, maar je hand gelezen wordt door professor Drap. Wat mogen de lieve luisteraars dan doen, joh? Een foto sturen van de binnenkant van de rechterhand. Precies, middels die Slam-app. Middels de Slam-app, rechtsbovenin, tekstblonnetje in de Slam-app. Een foto van de binnenkant van je rechterhand. Dan gaat professor Drap misschien zometeen wel jouw hand lezen. Maar nu eerst... slam en mash-up. Uit je fles op tien over zes. Ja, yeah, baby. Knollend die avond in met de Slammiddagshow Mashup. We zijn vanmiddag weer uren bezig geweest in een klein productiestudiootje... om twee slamhits door elkaar heen te beuken. En laat ook vooral via de slammer weten wat je ervan vindt natuurlijk. Justin Timberlake, Sexy Back. Ken je oh. die nog? Ja Uiteraard. Gemixt vandaag met Tate McRae. Oh. Die wereldster op dit moment. Ik ben benieuwd, jongen. Het Sportscar. Komt-ie aan. Slammiddagshow Mashup. Let's go. en sexy bag. Met Tim en Sportscar. In de Slam Middagshow Mashup. Turn it up. Slam Middagshow Mashup. En zometeen professor Drap die handen gaat lezen in de Slam Middagshow. Zullen we nog zo even een foto van de binnenkant van je rechterhand. <middels> in Garrick's art time Het is waar, zeg. Woensdag in de Slammiddagshow. Take a look inside, my crystal ball. 5, 3, Hij is bramboyant, extra vergand, elegant, bij de hand en amusant. Ik zeg, oké. Okay. En ontspan. De binnenkant hand en dan gaan we dan. De is bij ons in de studio. Slamm, warme stem, hoor jij hier op de radio. Dus zet je schap In de middagshow. Ja, en het is weer tijd voor ja. het. het is de, weer tijd voor onze professor Drap. Heerlijke dagen heeft hij gehad. Hij heeft lekker hard gewerkt. Sterker nog, jij bent tijdens een of andere reading ben je weer bekende van mij van vroeger tegemoetgekomen. Nou, Kwam ja, je hele familie tegen? Het was waanzinnig uh, uh, leuk dat je er weer bent. Leuk dat al die vingertjes nog aan zitten. Leuk dat we ook weer een kandidaat aan de lijn hebben. Ik zeg hallo Lisa. Graag, goeie avond. Ah, hi, schat, hi, schat. Ja, ik zou zo graag meteen de ditte met je in willen duiken. Maar dat kan niet, want dan maak ik al dat... Ja, stel dat er nog gras te zien was, maar dan het ik het allemaal al weg, sneeuw. had allemaal weggemaaid voor die, voor die voetjes van onze uh, professor Drap. Lisa, volgens mij zit je in de auto? Ja, dat klopt, ja. Oké, okay, meid, rij in vredesnaam voorzichtig. Maar terwijl je aan het rijden bent... Uh, geef ik jou in die welbekende, heerlijke, zachte... Uh, wiebeschia die handjes van onze professor Drap. Hij gaat uh, jou een uh, kleine reading geven. Ben je klaar voor, Lies? Yes. Nou, Lisa. Nou, ik moet zeggen, na het nieuwe jaar... Uh, ben jij de eerste hand hier bij uh, Slim Radio. Uh, jij houdt je mond en je geeft de afgelopen rapportcijfer. Heel erg duidelijk. 10 is goed en de nul is helemaal fout. Jij bent eigenlijk mijn lady kakaatje. Als ik kijk naar wat voor schoenen jij aan hebt... ben jij mijn kakaatje. Het is echt fantastisch. De hakken kunnen niet hoog genoeg zijn. Die kunnen niet hoog genoeg zijn. Daar tegenover staat je zakelijk instinct. Je zakelijk instinct. Je hoeft je neus maar uit het raam te steken. En je verdient geld. Je bent gewoon... Een businessvrouw. En ja, je zal er waarschijnlijk aantrekkelijk uitzien en knap zijn... maar we moeten wel rekening met je houden. Het woordje nee komt vaker voor als ja. Maar bij ja is het meteen kassa. Misschien kom je uit een zakelijke familie, dat weet ik niet. Maar business is business. Zo de mythe, wat ben jij intelligent. Even naar je vader en je moeder. Het is een beetje onrustig bij je ouders thuis. Ik weet niet hoe je het moet zeggen. Ja, klappen, vechten, praten of zo. Maar een, een, een hele levendige, hele levende familie. Jouw papa en jouw mama... Of ze nog bij elkaar zijn? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Relaties. Nou ja, kijk, uh, je bent een hele aantrekkelijke vrouw, een gagaatje. Je hebt ook nog wat centjes gespaard. Ik heb even je bankrekening nagekeken. Ah, ah. Is dat je zegt hoofdzakelijk in de eerste keer nee tegen een man? En als je lesbisch bent, een vrouw. Nee. Nee, nee, nee. Je bent beschouwend, afstandelijk. Maar als er een liefde is, dan ga je los. Ook onder de lakens. En hoe? Bij je thuis. Ik wil niet zeggen dat je twee huizen hebt, maar het wil je twee. Je woont op een plek en thuis in je woonkamer. Het is één en al design. Kasten vol met kleding en nog misschien een tweede huis. Ik weet het niet, maar je bent een hele slimme, intelligente vrouw. Lieve Lisa, ik heb jou de hand gelezen en jij kunt een rapport uitgeven tussen een 0 en een 10. Ja, die was wel, uh, was wel redelijk goed, ja. Oh, en dat wordt er nou. Zo. Tussen dat de 0 de en de 10, Lies. En... 10. Oh! Wat oh. ja, is volgens er nog, niet nog nooit gebeurd? Peter, kan je aan ja, niet beginnen, professor? Nee. Maar we gaan zo door, hè? Hartelijk oh, beste wensen. Wat goed. Hey. Wat, wat, wat, wat, wat klopte er niet dan? Of zeg je, alles klopte? Nee, ja, ja, wel allemaal. En redelijk, ja, vrij zakelijk ingesteld. En uh, ja, ik hou wel van design. En uh, ja. Nee, het komt vaak voor. Het uh... ja, gek is jongens, dat kom. jullie dat niet zien, hè? Ja, ja maar dat is, daarom bent u ook gewoon onze messias. <laughs> Waanzinnig. Lies, hou het alsjeblieft droog. Hou die auto tussen de lijntjes voor zover je ze nog kan zien. En uh, mogen je een fijne avond wensen. Fijne avond, dankjewel. Grand oh, Slam. Grand Slam. van beuken, zegt deze week. Thomas ja. Gray, 21-jarige Canadees. Rumors hoor je. Is ook lekker. Ook lekker, hè? Lady Shit. Gaga. Oh, ik ben nog voorbij komen bij uh, professor Trapp. Dankjewel trouwens, uh, Trapp, voor je bijdrage deze week. Je kunt erop rekenen. Uh, deze Lady Gaga hoor je zometeen. de Dead Dance. En wij spelen een nieuwe ronde van de gok van je leven oh, zometeen. Je kan naar Las Vegas. App alvast Vegas plus je leeftijd met de Slam-app deze kant op. Misschien sturen we nou naar Las Vegas.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 Het weer van Weer Online. Er trekken sneeuwbuien over het land. En de temperatuur ligt ongeveer tussen de ja, 0 en 3 graden. Morgen minder buien en de temperatuur blijft boven nul. Vrijdag kan er wel weer een flink pak sneeuw vallen. Lekker hieltje. Ik vind het toch leuk. Heerlijk. Ik, ik heb die sneeuw echt gemist. Echt geen gauw. Oh. Ja, ik vind het altijd zo gezellig. Oh, moet even zwaaien. Flitsers. Wat is er mis met Nederland en file? pet. Vertel, hoe staat het? Op de weg staat een filet, of vol gas op die A2. Ik zal het je vertellen. Er is één file op dit moment. Het valt best wel mee. A7 richting Hoorn tussen Purmerend Zuid en Purmerend Noord. Daar is een uh, ongeluk gebeurd. Kost je nu zeven minuten. En weet je, hoppakee. Pak gewoon die flits mee. En 18 jongens. Beide richtingen. Je zal hem maar rijden licht te voeren. Er dus staat schoon te flitsen bij 224,6. Nog steeds, hè? Het is uh, vier over half zeven. Een half punt uit het anp nieuws krijg je van Oscar. Oscar, goeieavond. goedenavond. Goedenavond.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 En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Thanks. Patrick, Erik, Jan en Julia. Ga jij misschien naar Las Vegas? App Vegas plus je leeftijd met de Slam app. Misschien bellen we jou zometeen naar nou, Lady Gaga. Like a, of a song, I like hear you call. Like a thief in my head, you cry me.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 We're Elke slam luisteraar gaat er naar Las Vegas. De gok van, van je leven. Misschien is het wel Tom Tesselaar. Hallo Tom. Hey, hey, hey en En uh, Welkom bij een nieuwe ronde van De Gok van Je Leven. Ja, wij gaan uh, januari 2026 gaan wij goed beginnen met De Gok van Je Leven. Wij hebben 206, oh, 2026 euro liggen voor een slamluisteraar die met drie vrienden of vriendinnen daar naartoe gaat. En dat allemaal op rood of zwart gaat inzetten. He Tom? Ja, zeker gaan we doen. Je houdt van een gokje begrijp ik. Ik hou wel van een gokje. Maar het moet afdoen wel, hè? Ja, zo is het. Wij spelen de gok van je leven een aantal keer per dag hier bij Slam. En dit is weer een volgende ronde. Jij bent de vorige ronde bij Thomas in de uitzending geweest. Daar heb jij al één fiesje bemachtigd voor de grote finale. Want dat is dus het doel. Je moet fiesjes bemachtigen voor de grote finale... door in de uitzending al te gokken op rood of zwart. En uh, jij zegt van ja, ik wil er wel twee van maken eigenlijk. Uh, we gaan het twee maken, denk ik. Oeh, spannend jongen, jij durft? Oh. <laughs> jij durft om. Ben jij een beetje van de casino's in Las Vegas? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet zo. Ook, maar de, daarom dan moet je het wel eens proberen. Ja, dat is ook zo. Maar jij denkt wel, ik wil er graag een keer naartoe. Ik wil daar graag een keer naartoe, ja. Dat lijkt me wel heel leuk. Nou, hoe werkt het? We gaan zo meteen uh, jouw uh, oh ja, antwoord horen. Rood of zwart. Dan gaan wij een slinger geven aan het enorme roulette-wiel wat er hier staat. Dan roep ik uh, Renne -ren van Vlu. Wat was er nou? Renne van Vlu. Renne van Vlu. <laughs> Dat zeggen ze in het casino. En uh, dan gaan we kijken waar hij op terecht gaat komen, Tom. En dan heb je of twee fiesjes of je met alles kwijt, hè? Yep, duidelijk. Wat trouwens ook nog kan, daar hebben we niet vaak over, maar hij kan ook nog op groen komen. Boom. Als hij op groen komt, dan heb je in één keer vier fiesjes voor de finale. Bam! Ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Tom, oh, ben ik er klaar voor? Manifesteren. Ik ben, ik ben er klaar voor. Dan uh, horen wij heel graag van jou. Welke kleur jij zou willen? Het wordt wederom zwart. Zwart? Oh, je gaat nog een keer voor zwart. Oké. Okay. Ja, gewoon bij je keus blijven. Nog een keer voor zwart. Oké. Okay. Nou, zal ik dan even een goede slinger. Aan de Goeie slinger, de Petje, Petje loopt naar de roulette-tafel, Tom. Uh, de tafel wordt met een uh, slinger tegen de klok ingedraaid. En het balletje gaat zo Rennen van Plu. Rennen van Plu. Je mag niks meer inzetten. En uh, we gaan voor zwart. Hij rolt, hij rolt. Spannend, jongens. Oh. Oh. Oh, oh. oh. heel stil. Je mag het zeggen. Oh, Ik zal dat weer zo moeilijk zien. Wat dat... oh, hij blijft draaien. Ja, hij blijft... Je kunt hem afremmen hoor, dat ding. I, oké. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Wat is het geworden, joh? Jij bleef bij je keuze zwart. Oh, ja. ja. En het is weer zwart! Oh my God. Ah, Lekker, hoor. Lekker, oh, toch? Oude gambler. Tommy! Ja, dat is wel heel leuk, ja. Het is dat sowieso een score in deze middagshow, want uh, we hebben elke keer gewoon goede antwoorden. Ja. Tom. Twee fiches voor de finale. Zeg jij, ik hou het bij twee fiches. Of ga jij morgen voor vier fiches? Ik uh, was een plan om te zeggen, ik ga morgen voor vier. Maar uh, ik denk dat twee ook voldoende is. Oh, dus jij houdt bij ik, deze ficheprijs? Ik, ik hou het uh, bij twee. Jij houdt bij twee? Vrijdag ik houd bij twee. Heel goed, Vrijdag. dan zien we jou uh, bij de grote finale voor de gok van je leven. Een trip naar Las Vegas op uh, 22 januari, jongen. Ja, leuk. Dankjewel. We zien je daar en uh, thanks for meespelen. Yo, hoi, hoi. Maken. App Vegas plus je leeftijd met de slam app. En win een trip naar Las Vegas. What is I'm trying to read my mind I'm not her and she's not me And you're not mine I'm trying to tell be... no, yeah, with me Baby, I'm a D&D Please &D don't bother me Baby, hey, no, baby Flawless, diamond, peace You gotta make me freeze Reasons that you gotta Yeah, you end up bringing it, like crazy, man, don't chase me, say so you won't see me, where you gonna take me? What if you never? What Wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee wee Make it, do it, make us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never Make it, do it, make sense. Harder, better, faster, stronger. Work never Drink in de Slam-middagshow. Harder, better, faster, stronger. Er is een uh, nieuw programma terug op SBS. Ja, ik zeg terug, want we hebben natuurlijk vroeger... O.O. Gerso. -spart. Gerso, ja, Jokertje. En we hebben het nu over O.O. Den, Den Haag. Haag. Want wat gebeurt er, joh, allemaal op tv? Ja, net zo mooi. Een uh, nieuwe serie over de HGD's en de Hagenaar. Leuke reality-serie. En wij gaan zo bellen met Haagse Jule... Uh, die kan je misschien kennen van TikTok of Instagram. Maakt allemaal superleuke filmpjes over Den Haag. Ja, en, uh, deze. Is Een aantal beroepen in het Haag Een elektricien, dat is een vonkentrekker, Rembestuurder. <laughs> dat is een gleuvenglijder. Een vuilnisman, dat is ook wel een asman. Ja, dat is dus die show. Uit, uh, ja. uit... Heb je die jook ook gezien? Die heb je misschien ook voorbij zien komen. En uh, ik heb allemaal lieve klanten, maar ook teringleijers. Oh, dat valletje. En dat is Beppie. Beppie, mijn hondje is me alles. Ja. Den Haag betekent alles voor mij. Ik ben natuurlijk hier geboren. Ik kan niet ergens anders wennen. Maar ik ga een peuk opsteken. Als ik... als ik. afkik, Als ik kijk, je dit. Toch wel. <laughs> mooi, hè? Ja, ja dat is dus het programma oo oh, oh, de We bellen zo dus even met die. Uh, met die... Met Jule, met Jule. Ja, Haagse Jul. Haagse je ja. niet, hè? Er is een verschil tussen Hagenese en Hagenaar. Ja. Hè? En dit was een Hagenees. Precies, oh ja? ja de Hagenaar, de Hagenaar. Wat nou zo. precies het verschil is, gaan we zo even vragen. Hold tight. It's about time. We go on wine. Let it all flow. And give me